11 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het raadhuis in Amstelveen is ontruimd... naar aanleiding van een dreigbrief. De brief kwam vanochtend binnen. Het gebouw is daarna snel volledig ontruimd. De politie wil niet zeggen wat er precies in de dreigbrief staat. Het raadhuis in Amstelveen wordt doorzocht... door een speciaal team van de politie... en ook politiehonden zoeken naar explosieven. Op het moment van de ontruiming... waren er zo'n 500 ambtenaren in het gemeentehuis. Veel staan er nu buiten te wachten. Strijders van de islamitische staat hebben in het noordoosten van Syrië... tientallen christenen gekidnapt. Zeker 90 mensen werden meegenomen uit dorpen rond de stad Al-Hassaka. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft IS-strijders afgeluisterd... die praten over de ontvoering van kruisvaarders. Dat is een term die moslimextremisten geregeld gebruiken voor christenen. Eerder deze maand werden in Libië nog 21 koptische christenen gedood... door aanhangers van de islamitische staat. Het WK voetbal in Qatar in 2022 moet worden verplaatst naar de maanden november en december. De finale zou dan vlak voor de kerst worden gespeeld. Tot die conclusie komt een belangrijke werkgroep van de Wereldvoetbalbond FIFA. De verwachting is dat het advies zal worden overgenomen. Het WK in Qatar staat nu gepland in de zomer, maar daartegen is veel bezwaar omdat het zomers in de golfstaat bloedheet is. Volgens de werkgroep is eind 2022 de enige optie. Het bestuur van de FIFA neemt eind volgende maand een besluit. Slavinken uit de supermarkt zijn vaak niet in orde. Volgens de Consumentenbond zijn de slavinken vaak erg vet, te zout en soms zelfs bedorven. De Consumentenbond onderzocht 15 merken. Veel daarvan waren al niet meer goed op de uiterste verkoopdatum. Zes slavinken waren zelfs duidelijk bedorven volgens de bond. De organisatie raadt daarom aan om slavinken zo snel mogelijk na aankoop te eten en ze goed door te bakken. Het weer bewolkt en een enkele bui later ook met kans op hagel en onweer. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. De wind draait van zuidwest naar west en neemt dat af. Het wordt 7 of 8 graden en op morgen is het wisselvallig. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANBB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12... neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60... en de jaren 70, Doe het natuurlijk met mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening horen we onze herkenningsmelodie. Dit was het ook van Louis Davids met Week je Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928. Het komende nu muziek van onder andere Art van Hoorn, Sweet 16. maar eerst Ria Valk met... Hoera, ik ben een troetelschijf. Look out! Hildersum 3, Ria Valk. Hoera! Ik ben troetelschijf. Hoera! Ik ben troetelschijf. Ze draaien nu mijn platen helemaal weg. Ik leek zo vaak de baden in het zweet. Mijn praat moet op de nationale hitte De discjockeys die vinden mij wel lief. De NCRV die maakt mij. NCRV exclusief. Ik wil weer graag een keer een top staan. En Joost te draaien. Een televisie tip. Hachtelijk Bank Dank voor de fijne jaren. En samen met Karen had hij in 1988 ook een kleine hit als het duo Ad en Karin. En dit was een oudje, wat eigenlijk nooit een grote hit is geweest, maar wel een leuke plaat. Ad van Horen met Ik Ben Gaaijus. En daarvoor hoorde u Sweet 16 met de jongen waar ik van hou. En ook Ria Vallen kwam voorbij met hoera, ik ben een troetelschijf. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. Helemaal mooi, oud-Hollandstalige muziek. Zometeen de havenzangers. Maar eerst die Noorderbar trio met Een Laatste Kus. Een laatste kus. Dan moet ik weer gaan varen. Mijn schip vertrekt. De reis duurt misschien lang. Heb geen verdriet. Al zijn er veel gevangen. Terug, al duurt het nog zo lang. Hij hapt gevang. Terwijl hij haar kuste, luisterde hij zacht. Een laatste kus, dan moet ik weer gaan varen. Mijn schip vertrekt, de reis duurt misschien lang. Riep hem telkens weer. En toch zou hij zijn eens voor. oktober 1933 is een Nederlands artiest die vooral in de jaren 70 en de jaren 80 enkele grote Nederlandstalige hits scoorde. Jan Boezeroen brak in 1970 door met het nummer De Fles waarvan de tekst geschreven werd door Enrico Pauli, pseudoniem van de Amsterdamse zanger Henk Pouwen, op muziek van Jan de Koning. Pouwen schreef ook Hallo Bandu. Dat deed de, de, hij de voor de Willy Derby en Jack de Nijs. Zet soms onterecht zijn namen als zijn het acqueur van dit nummer maar officieel is het dus... Uh, in de Nationale Hitparade heeft Boezeroen zeven hits gehad... waarvan Vondel was goed met de achterplaats de grootste was. En Boezeroen had naast zijn zangcarrière... ook muziekzaken in Steenbergen en Zevenberg. En momenteel woont hij in Venrij. En u hoorde, hé, hey, hé, hey, kijk daar eens. En dat was een hit uit 1972. Ook hoorde u de havenzangers... Met O Heide Roosje. Zometeen onderweg Regie van den Burg. Maar eerst die Walter en de Kikkerswit. Hiha, onnepon. Hiha, onnepon. Wat ben je mooi in je nachtjapon? Hiha, Ik Wou dat ik jou... Twee voor het raam, en daar zag ik dat meisje toen gaan. In een roze doorschijnend gebaad liep ze slaapwandelen door de straat. Best dan weer zuid, maar toen kreeg ik van schrik haast een kleur, want ze kwam regelrecht naar mijn deur. Wil ik netjes niet in, want ze moet, en dat is nu de gram: iedere nacht weer zo nodig opstap. Hia, honnebol, wat ben je mooi?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 De tante is tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoertuig Zandvoort met Mario Zandvoort. Hey, waar zat jij toen het schip is gestald? Had jij ook toevallig net iets in je hand? Het is gestand. Voor een zeereis voeren wij dus op een nacht. Uit de haven op een heel groot motorjacht. Maar degene die het bemandde, liep morgens vroeg morgens als tanden. Dus die schamp kwam nogal tamelijk onverwacht. Mijn ontbijtport en mijn spiegelletje vloog. Met mijzelf door de patrijsport met een boog. Toen ik op het strand weer bij kwam, vroeg mij iemand die dat einam van me door de dooier dicht geplakte op. Waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook toevallig net iets in je hand? Toen die vreselijke druk op op het zand. Waar zat jij toen het schip is gestrand? De kaptein die blijkbaar zich te stond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 Datzelfde werd gevraagd door iedereen. Toen daar eindelijk de kokandek verscheen. Die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepent Want de pan zat nu vast om zijn oren heen. Hé, hey, waar zat jij toen het treep is gestand? Had jij ook volg met iets in je hand? Toen die vreselijke deun op het zand. Waar zat jij toen het treep is gestand?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 schip is Waar zat jij toen het schip is gestrand? Waar zat jij toen het schip, schip is gestrand? Dat was het cocktailtrio met Waar zat jij toen het schip is gestrand? En ook hoorde u Regie van den Burg met Eenzaam op het Leidseplein... en ook Walter en de Kikkers met Iha Hordepon. De volgende artiest deed in de jaren zeventig... in uitzending van het nrc programma Geven voor Leven. Daar zat hij in en hij schoorde. Lijf zijn baard af, nadat de opbrengst boven een bepaald bedrag was gekomen. En dan had hij beloofd dat hij zijn baard af zou scheren. En dat heeft hij ook toen gedaan. De grootste hit die hij ooit gemaakt heeft, is het kleine café aan de haven. Stond vorig jaar nog op uh, nummer 1879. Ook een grote hit van hem was het Smurvenlied. En uh, hij heeft ontelbare liedjes gemaakt en ook geschreven natuurlijk. Hij is een Nederlandse zanger, componist en producer van ambassementsliedjes... En hij is de grote man achter succes van talloze artiesten in het Levensliedshow en hij woont nog steeds in Breda. Sommigen kennen hem als vader Abro en anderen als Pierre Carter. Maar hier is hij. Als vader Abro met Adele. Als je vogeltjes hoort fluiten, twee lantaarnen ziet staan en je... Dus een oude overgaan met je kop onder de kraal. Moet je maar denken dat je dronken bent en alles is oké. Okay. En je ziet een aardig blondje loopt dan even met haar mee. Naar de wolken breng een sterretje voor me mee. Want daarboven leidt de wereld op een grote toverbal. Geef dat sterretje aan Al.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 Stappen de voeten, lopen altijd overal tegenop. Weet helemaal niet wat ze moeten, en kauwen dan de hele dag maar top. Moeten oude jukken van hun grote zusjes aan, die hun moeder ze nou juist zo enig vinden staan. Hou niet van zomerkampen, moeten daar toch heen. En zijn daar met z'n honderden verschrikkelijk alleen. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, er net tussenin. Te groot voor de pop. Voor de meer te klein voor de lief, te klein voor de keert met een glimmende neus en met knokige knietjes, en in een dagboek staan de kleine verdrietjes, meisjes van dertien, vlak voor het begin. Meisjes van dertien, de nette in. Hebben van die dromige koppies, hebben van dat dunne, steile haar. Willen niet meer samen met de jongens. Willen nou alleen nog met elkaar. Giegelen bij de naam van het onbereikbare idool. Giechelen om hun vader en de leraren op school. Giechelen van ongemak en griechelen van spijt. Giechelen zich een weggetje naar een betere tijd. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, de net in. Te groot voor de poppen, te groot voor de mereld, te klein voor de liefde. Meisjes van dertien, droom er maar van, meisjes van dertien, Nou, de muziek van Pavel Vliet met meisjes van 13 en ook vader Abraham Kam voorbij. Het zit er weer op, een uur is kort, deze dinsdagochtend. Het is al bijna twaalf uur. Als u het programma nogmaals wilt beluisteren... dan kan dat aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Louis Davids naar de bollen. Misschien nog Herman van Keeken met Papi... loopt toch niet zo snel... Maar nu eerst het Meisjescore, Sweet 16 met Peter. En ik zeg: misschien tot volgende week. Maar anders tot een andere keer. Tot ziens. Wie maakt al technisch meer, meer rust? Wie ja, verstoort mijn rust? Jouw op de spiegel. Zalme velden mogen we niet missen, maar pa ik ga vissen, wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie komt er een echterlijke wrijving, maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel? Pa snapt het niet direct en staat eerst wat verwonder. zeg dan ben je bereid schat en dat gaat... Het hele stijl. Naar de bollen. Naar de prachtige bollen. Waar je sprakeloos geniet van de kleuren die je ziet. Naar de bollen. Naar die heerlijke bollen. Want die zie je maar eenmaal per jaar. Men ziet de kavalkade. In een motorbusje stappen, de kinderen gingen gappen en deinen heen en weer. Moet een magere heer die ze in de bus passeren moeten. Een beursplekje in zijn voeten en lispelt verexcuseer. Marietje zei, mama zit toch niet in je neus te pulken Het kind gaat aan het bulken en pa vermaant zijn vrouw Dat jij het nog niet gracieus vindt, het is je eigen neuskind. Ze pulkt toch niet in die giegel van jou Een harde naar naar die prachtige bollen.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 maar zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken, dat heen aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegon. Ze peinst over een frontaanval gevolgd door een tatoeage zegt iets van een flamage, zo een dikke dronken os. Pa zegt oud wat let me of ik nek je, draait onder dat gesprekje een paar ledematen los.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De liefde tussen haar en mij leek over, het was voor de bijna een Weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station. Zag mijn dochtertje, ze vloog achterna, ze snikte, loopt Wat vergeet ik liever, vlug, hoe ze snikten, papi loopt toch niet zo snel.